Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Scholen krijgen vanaf maandag zelf tests. Docenten kunnen dan twee keer per week thuis een staafje in hun neus steken... als ze zeker willen weten dat ze geen corona hebben. En als het nodig is, kunnen ook leerlingen ermee aan de slag. Zo moeten besmettingen sneller worden opgespoord. De tests gaan nu eerst naar het basis- en middelbare onderwijs... en naar het speciaal onderwijs. Over drie weken moeten ook het hoger onderwijs en de kinderopvang ze hebben. Over scholen gesproken, het kabinet hakt volgende week definitief de knoop door of hogescholen en universiteiten 26 april weer open kunnen. Deze student kan niet wachten. Ze is alle Zoom-sessies op haar kamer helemaal zat. Het is vooral dat je eigenlijk heel erg alleen bent. Je hebt alleen nog maar communicatie via de telefoon, dat je iemand via WhatsApp video belt. En je wordt een beetje geïsoleerd eigenlijk. Studentenorganisaties willen ook echt dat jongeren weer les in de collegebanken krijgen. Ze zeggen dat het veel te slecht met studenten gaat om de heropening nog eens uit te stellen. Waar ze een paar dagen geleden nog verloren van Spanje, hebben de Oranje vrouwen nu dik gewonnen van Australië. In een oefenpotje voor de Olympische Spelen werd het 5-0. Dat is best lekker, vinden de speelsters. Ja, dat is ook zeker lekker. Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Ja. ja, ik denk dat we best nog wel af en toe onrustig speelden, maar ja, wel effectief waren. En uh, ja, prima uitslag. Er werd ook gevoetbald in de Champions League. Paris Saint-Germain verloor van Bayern München. Maar kan vanwege een eerdere winst toch door naar de halve finale en ook Chelsea is door. Al maanden zijn de barkrukken leeg en de taps dicht. Maar vanmiddag gaan de kroegen open. Vijf dan in Utrecht. Het is een experiment om te checken hoe je dat zo veilig mogelijk kan organiseren. De kroeg van Wilma is een van de cafés die open mogen. Ze moesten er nog wel even met de schoonmaakploeg doorheen. Ja, het was zeker heel erg stoffig. We hebben natuurlijk een, een aantal maanden hebben we helaas niks kunnen doen. Dus inderdaad alle flessen opgepoetst, de glazen opgepoetst. De bierinstallateur moest weer opnieuw komen. Om uh, alles door te spoelen zodat er toch weer een vers biertje uit de tap kon komen. Om binnen te komen bij een van de Utrechtse cafés moest je je inschrijven. Een half miljoen mensen deden dat, terwijl er maar plek was voor een paar duizend. De proef duurt tot en met zaterdag. Het weer, overal buien vandaag. In het binnenland kan er wat hagel of natte sneeuw bij zitten. Het wordt maximaal 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad is nog steeds veel vertraging door een ongeluk. Tussen Wochdem en de afgetavond naar Hoorn staat 8 kilometer fieden met drie kwartier vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De N307 Hoorn richting Enkhuizen is nog dicht tussen boven Kaspel en Enkhuizen. En dat komt door een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh-huh.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 Ik ben maar een mens en ik ben mijn iemand, dus ligt niet bij mij. De schuld ligt niet bij mij. 9, ZFM. F -M. Ready with the crazy love. It ain't strange to us. Dancing on dangerous. Shot the ball. Eman back. Crazy vibes, so we're living in dangerous. They could never be caged in us. Street missile, the road quite contagious. She had fire wherever blaze like great on Oh, girl gets insane with us. Try eye to the sky, jet plain with us. No shame, come we living in dangerous. Damn night I can't see you see me girl And you know see you in my visual I give me the most energy if you get Physical, why you want me Me, why you do make me know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 Kom jij met de klap Misschien is het beter zo Maar we Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland staat in de top 5 van Europese landen die bijdragen aan ontbossing in het buitenland, zegt het Wereld Natuurfonds. Het tropisch bos verdwijnt bijvoorbeeld om ruimte te maken voor de teelt van soja, dat Nederland veel importeert voor de productie van veevoer. Basisscholen en middelbare scholen krijgen vanaf maandag zelftesten geleverd. Die zijn vooral bedoeld voor de medewerkers, maar ook om scholieren risicogericht te kunnen testen. Zeker twintig mensen zijn in Egypte bij een busongeluk omgekomen. De bus kantelde toen de chauffeur een vrachtwagen probeerde in te halen. De voertuigen kwamen met elkaar in botsing en vlogen in brand. Drie mensen raakten gewond. Het weer eerst zonnig, later wat buien mogelijk met hagel of natte sneeuw. En het wordt maximaal 9 graden. E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 je was weg vertrokken, zocht een plekje om te schuilen.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 Je nog een domme zet. 6.9 FM